inclusief paasbrunch vanaf 45 euro. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl 4 minuten over drie, 2 uur van Langs de Lijn op deze zondag begint bij het wielrennen gent Wevelgem en de ontwikkelingen Gio Lippens. Het gaat uh, hard, het gaat hard vooraan. Die drie die weg zijn gereden bij uh, vlak voor de derde beklimming van de Katzberg. Die uh, zijn uh, behoorlijk weg, want de voorsprong is inmiddels 1 minuut en 13 seconden geworden op een jagend peloton. Dat wel, want het zijn de ploegmaats van Peter Sagan die ze gaan kop hebben genesteld van het peloton. Zij proberen het gat een beetje binnen de bergen te houden. 80 kilometer nog te rijden tot in Wevelgem. Amsterdam-Rotterdam is het hockey Tim Steens. 14 minuten gespeeld, nog steeds 0-0. Wel twee goede kansen, allebei de kanten gezien. Uh, een kans van Floris Evers van Amsterdam. Hij kwam oog in oog met keeper Pirmin Blaak van Rotterdam, maar hij pushte tegen de lekkerts aan van Pirmin Blaak. En even later een strafcorner voor Rotterdam. En daar hebben ze een specialist voor, Timo Kranstouwer. Hij was de eerste helft van het zoen geblesseerd, maar nu mocht hij aanleggen voor zijn eerste strafcorner. Maar hij pushte de bal tegen keeper van Essen aan. En zo is het nog steeds hier in het Wagenstadion 0-0. Bekerfinale, basketbal. In Almere, favoriet Den Bosch tegen Zwolle, Leon Kester. Drie minuten ietsje meer gespeeld. In Het eerste kwartstand, 7 tegen 10. En het voordeel van Den Bosch tegen Zwolle... Ik kwam erachter dat beide teams afgelopen vrijdag trainden hier in Almere. Toen heb ik er een tweetje uit gedaan na gesprek: van kunnen ze mooi nog even de zonneverdediging allebei oefenen tegen elkaar als ze elkaar aflossen. Nou, de wedstrijd is nog niet begonnen. als Hollen staat gelijk in de zonneverdediging. Dat haalt een beetje tempo uit de wedstrijd. Maar het is wel gelijkwaardig. Zeker als deze drie punten als Hollen erin was gegaan. Maar dat ging die niet. Dus 3,5 minuten gespeeld. Stand 17 in het voordeel van de bos. Verder nog dit uur straks om half vier liekeurgens. Landsteden vierde wedstrijd: playoffs. Mannen, volleybal voor de nationale titel. En vanaf uh, enkele minuutjes. Gaan ze starten? De Team Pursuit, de achtervolging noemen we het. Bij de vrouwen, bij de weken afstanden, schaatsen. Singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning And your head is just the stars where you gonna go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 Donald met This Is The Life. Tim Steens met het hockey Amsterdam-Rotterdam. Ja, er is al gescoord. Amsterdam heeft de leiding genomen met 1-0. Uh, het was twee minuten geleden de eerste strafcorner voor Amsterdam. En vanaf de kop van de cirkel stond klaar uh, Robert Tigges. Ja, normaal gesproken staat Take Takema daar. Maar hij zit nog op de bank. Uh, hij wil waarschijnlijk alleen de tweede helft spelen. Net zoals afgelopen vrijdag. En uh, Tigges had afgelopen vrijdag een stuk of zes corners een beetje verprutst, zei hij mij voor de wedstrijd. Dus de eerste strafcorner van Amsterdam werd een variant. Jan-Willem Buisand hij geeft de corners aan. Hij kreeg de bal terug van Tigges. En Buisant passeerde... De Blaak met een harde schuiver. En zo nam Amsterdam terecht, gezien het spelbeeld, de leiding. Want ja, in het eerste kwartier was Amsterdam duidelijk de bovenliggende ploeg. Kreeg een paar kansen via diezelfde Jan-Willem Buysand, Die overigens ook in de selectie zit van bondscoach Paul van As. Het is een uh, hele grote selectie, 24 man. En die gaan zich voorbereiden op de World Hockey League straks in juni in Rotterdam. En uh, daarna natuurlijk in augustus de Europese kampioenschappen uh, in Antwerpen. Zover is het natuurlijk nog niet, want eerst moet die World League gespeeld worden. en uh, daarna die. EK nu een strafcorner voor Rotterdam. Gaan we even meenemen, want het zijn 18 minuten gespeeld, nog steeds die 1-0 voorsprong voor Amsterdam na die benutte variant van Jan Willem Buissant. De aangeven gebeurt door Hede Turkstra. Op de kop van de cirkel staat klaar Joost van den Berg en Timo Kranstouwer die de eerste strafcorner van Rotterdam dus tegen de aan aanpoetje van Dirk van Essen. Nu komt weer die push van Kranstouwer en weer een goede redding van Dirk van Essen. Dit keer met de handschoen en zo blijft het hier 1-0 voor Amsterdam. We Schaatse, het schaatsen. Hij was de grote favoriet. Zes overwinningen op rij. En na de eerste 500 meter ging hij aan de leiding. We hebben het over Jan Smeekens. ging aan de leiding in het klassement van de 500 meter. Maar na een slechte tweede 500 meter... moest hij genoegen nemen met het brons. Jeroen Stekelenburg ving Smeekens op na afloop. Jan, ben je, er, ben je er kapot van? Ja, het was uh, zo'n klote race tweede. Ik wist dat ik wat kon verliezen, maar had ik er niet echt mee bezig. Ik wilde gewoon weer goed rijden. Ik bij de start bleef ik al een soort van staan of het ging helemaal mis. En dan loop je de complete race achter de feiten aan. En reed ik Redelijk goede eerste bocht, kruising. En de tweede bocht, wil je zo graag nog weer naar hem toe. En dan val je weer over je punt heen. En dan uh, duur je de laatste 100 meter uh, heel erg lang. Is dat dan te graag willen nadat je aan het begin gemerkt hebt... dat je een beetje achterblijft, dat je er naartoe wil? Ja, maar dit is sprint op zo'n hoog niveau. Als je één fout maakt die de start, dan had ik net zo goed de baan uit kunnen stappen. Dan weet je dat je het niet meer gaat halen. En dat is verschrikkelijk frustrerend. Alleen ja, geef nooit op. En altijd proberen nog het, uh, het maximaal eruit te krijgen. En dat is dan een derde plek. En twee jaar was ik geleden was ik zo blij als een kind. Met die derde plek. En nu uh, is het even een andere wereld. Geeft dat, dat het grote verschil aan tussen toen en nu? Dat je toen blij was met Brons en daar nu van baalt? Ja, absoluut. En... Um, ja, dat is heel wrang en aan de andere kant heb ik natuurlijk wel een fantastisch seizoen gereden met zeven overwinningen in de Wereldbeek. En natuurlijk een WK-podium, alleen daar was ik niet voor gekomen, ik wilde voor de winst gaan. En uh, na een hele goede eerste race ja, verpruts je de tweede en dat, uh, ja, dat is heel erg, erg klote. Ja, nou waren winnen en constantheid de woorden die sloegen op jouw seizoen tot nu toe, zeker op de tweede helft van dat seizoen. Hoe kan het dan dat het hier net die laatste race toch misgaat? Je zegt net sprint op hoog niveau, foutje kan er zijn. Speelt Druk ook een rol? Ja, natuurlijk, het is, uh, ik was natuurlijk in de moeilijkste uitgangspositie uh, voor die tweede race. Uh, ook al voor de eerste race, want je kwam hier als, als topfavoriet. Ja, absoluut. Maar op zich trekken me daar niet zoveel van aan. Ik ben eenmaal altijd gedreven en ik wil altijd het beste doen. En, ja, dat is met een World Cup en hier net zo. En, ja, die tweede race, het zal er misschien mee te maken hebben, maar... Ja, Van foutjes is ook zo gemaakt. En, ja, zeker na zo'n seizoen waar constantheid eigenlijk het keyword is, gaat dat net even mis hier. Uh, en ja. Eerst maar even tevreden zijn met de derde plek. Alleen, uh, die dreun nog wel even na. Die. Is het gelukt om tussen race 1 en 2 bij jezelf te blijven? Ja, het ging best goed. Eigenlijk. Ik had er echt zin in om de tweede goed te rijden. En, nou ja, helaas. Je zegt net, blij zijn met plek 3. Wanneer lukt dat? Ja, daar moet ik eens even goed over nadenken. Alleen het blijft wel een WK-podium. Uh, ja, zeker als je voor de winst komt, dan is het een derde plek zeer. En, ja, zeker in zo'n veld ja, moet je gewoon nu weer tevreden zijn met die derde plek. En, ik weet, je weet dat, dat je niet altijd kan winnen. En, dat dat nu gebeurt, is, uh, is erg jammer. Jan Smeekers, dus derde uiteindelijk op die 500 meter bij de WK-afstanden. Tim Steens, Amsterdam-Rotterdam. Amsterdam had de leiding genomen. Ja, en die leiding hebben ze verstevigd Want het is inmiddels 2-0 geworden voor Amsterdam. Het was een strafbal benut door Valentin Verga. Maar een dubieuze strafbal moet ik zeggen. Want scheidsrechter Pieter Hemrecht. Hij valt in vandaag voor Roel van Eert die geblesseerd is. Die gaf ineens een strafbal tot verbazing van ja, ook Amsterdam een beetje. Want het was Mirko pruijsen Die liep achter uh, Pirmin Blaak door. En die werd ineens uh, ja, een botsing met die keeper van uh, Rotterdam. En ineens lag die bal op de stip. Want Hemrecht dacht waarschijnlijk dat Blaak dat expres gedaan had. Om uh, Mirko pruijsen ten val te brengen. Maar goed, protesten van Amsterdam. Van Rotterdam hielpen niets. De bal ging op de stip en Valentin Verga passeerde piramid Blaak. En zo is het 2-0 voor Amsterdam. En we hebben hier nog te spelen. Een kwartier tot de rust. Het we gaan weer schaatsen. We hebben tien afstanden gehad. Vier gouden medailles voor Nederland tot nu toe. Sebastian Timmerman twee keer ploegenachtervolging. Mogen we die er vast bij schrijven? Nou, eentje sowieso wel denk ik bij de, bij de heren. Dat ze echt een grote teleurstelling zijn als de Nederlandse mannen uh, geen goud halen. Want dit seizoen uh, won Nederland alle wereldbekerwedstrijden in welke samenstelling men ook reed. En aangezien straks normaal gesproken Kramer, Verwij en Blokhuizen... kortom de topopstelling op het ijs staat bij de heren... mogen we die er alvast wel bij rekenen. Dan zouden we dus op vijf gouden medailles komen. En als de vrouwen ook goud gaan winnen zou dat de zesde gouden medaille van Nederland kunnen zijn... En in dat geval wordt dit qua gouden medailles dan het succesvolste wereldkampioenschap afstanden ooit. Nederland heeft wel vier keer eerder vijf keer gouden medailles veroverd. Maar nooit zes gouden medailles. Goed, zo rijk gaan we ons nog niet rekenen. Want de vrouwen moeten het dadelijk eerst nog maar eens doen. In principe met Marit Leenstra, Diana Valkenburg en Irene Wust. Valkenburg zal de positie van Linda de Vries innemen. Als we het vergelijken met de laatste wereldbekerwedstrijd van anderhalf week geleden in Heerenveen. De Nederlandse vrouwen wonnen twee van... ...van de vier wereldbekerwedstrijden en in dit seizoen. Eigenlijk kun je zeggen dat toen iedereen wust erbij kwam... ...Nederland begon te winnen op de ploegenachtervolging. Eerst in Erfurt en daarna in Heerenveen. We zijn bezig nu met de tweede heat. Daarin kijken we naar Korea. Korea neemt het op tegen Japan. Japan eh, tijdens de Olympische Spelen van Vancouver... ...goed genoeg voor de zilveren medaille. Verloren de finale van Duitsland... Maar Japan ligt nu ver achter ten opzichte van Korea. En als ik het dan vergelijk met de tijden die Rusland op de borden bracht in de heat hier voorafgaand. Dan ligt Korea een zestiende voor ten opzichte van de Russinnen. Russinnen reden met Graaf, Lobisheva en Skokova. Kwam uit op 3,05 94. Dat is trouwens een tijd waar Nederland dit seizoen altijd onderreed. In alle vierde de wereldbekerwedstrijden. Dus super schokkend is die tijd niet. En Korea is nu tijd aan het inleveren bij het inleveren van de laatste ronde. Ook bij de Japanse vrouwen gaat het mis. Volgens mij is het zelfs uh, Hozumi. Normaal gesproken een van uh, de betere op de langere afstanden uit Japan die eraf moet. Inderdaad, Hozumi moet eraf. En dan moeten de andere twee vrouwen wachten. Dat zijn Ishino en Takagi. Want de tijd van de derde vrouw geldt uiteindelijk. Dat is de tijd. Daar komen de Koreaanse vrouwen aan. 305-94 is de te kloppen tijd. Korea wint van Japan en rijdt ook net nog sneller dan Rusland. 62 honderdste van een seconde. Er staan Kim, 0 en Park na twee ritten aan de leiding. Rusland staat tweede. Noorwegen derde en Japan vierde. We krijgen nu Polen tegen Duitsland. En in de laatste rit gaat Nederland op jacht naar het goud. Vorig seizoen werd Nederland wereldkampioen in Ereveen. Eens kijken of Leenstra Valkenburg en Wust in de laatste rit tegen Canada die titel weer met een jaar kunnen gaan verlengen. Gerard de Groot doet er altijd iets langer over, Tim, maar je bent er alweer, hoor ik. Ja, ik ben er alweer met een doelpuntje, want het is 2-1 geworden. Het was een aanval voor Rotterdam over de rechterkant. Een voorzet die kwam terecht bij Simon Child op de kop van de cirkel. En hij haalde verwoestend uit, passeerde Dirk van Essen kort in de lange hoek. En zo is het 2-1 met nog 10 minuten tot de rust. gaan we weer naar Gio Lippens, Gent Wevelgem. Want er waren er drie weg, Gio, en je zei het verschil wordt wat groter. Ja, het wordt groter. Want in het peloton maken ze het nog niet echt aanstalten om dat gat dicht te gaan rijden. Er werd vooral veel gepraat daar vooraan. Ian Stannard, die Britse kampioen die daar voorop rijdt. Mooi om te zien hoe hij daar toch echt ja, thuis hoort daar op die plek. Hij is goed in de Vlaamse klassiekers, was ook goed in Milaan. San Remo ging lang mee. En uh, hij rijdt hier ook mee vooraan in de achtervolging. Terwijl het uh, merendeel van het werk toch wel wordt gedaan door de ploegmakkers. Het zijn er een paar van uh, Peter Sagan. Die uh, laat zijn mannen wel werken om het gat niet al te groot te laten worden. Want die drie vooraan, Juan Antonio Flecha... Assan Basayev en Mathieu Ladanjou, die rijden stevig door. Ze zijn inmiddels weer in België aangekomen... na dat lusje dat ze door Frankrijk hebben gehad. Twee keer hebben ze daar die Kasselberg gehad. Daarna de Katsberg, de Kokkereelberg. Prachtige namen allemaal. En zojuist is de kopgroep al over de Banenberg heen. En als je dan op het kaartje kijkt... weet je dat ze dan inmiddels weer op Belgisch grondgebied rijden. Ze rijden in de richting van de Kemmel. De eerste passage van de Kemmelberg. Dat is toch wel de scherprechter... In in deze koers in Gent-Wevelgem. Dat hebben we in de afgelopen jaren wel gezien. In Het verleden was vooral de afdaling levensgevaarlijk. Maar nu ze tegenwoordig toch op een andere manier van die berg afrijden via een soort van fietspad. Daar staat trouwens een renner van Blanco geparkeerd. Zien we daar in de vechten. kan niet zien wie het is. Ik geloof dat Lars Boom zit nog steeds in dat eerste achtervolgende peloton... Maar een van de renners van Blanco die daar met materiaalproblemen stond. En nu zien we een demarrage opnieuw van de wereldkampioen. De man die zonder handschoentjes rijdt van Philippe Gilbert. Hij rijdt daar weg en doet dat goed. En neemt meteen voorsprong op die beklimming van de Banenberg. Het is nog vroeg in de parcours. We hebben nog 72 kilometer te rijden. En er zijn toch nog wel een aantal renners die aansluiting kunnen krijgen. Daar aan het achterwiel van de wereldkampioen. Ja, de echte snit zit er nog niet op bij Gilbert. Zoals we dat... met met twee jaar geleden zagen, want toen was het iedere keer dat hij ergens aan de start kwam, was het meteen raak. Toen reed hij alles en iedereen aan God. 72 kilometer nog te rijden. Gilbert leidt de achtervolging, maar het verschil met de drie koplopers met daarbij dus Juan Antonio Flecha is nog steeds twee minuten. Zwolle, Den Bosch, het basketbal, Leon Kerst. Hoe loopt het daar? Want Den Bosch nam licht de leiding in het begin. Nam licht de leiding, maar zojuist was het Zwolle die voor het eerst even de voorsprong namen. 18-16, begin tweede kwart, inmiddels 18-19. En die zoneverdediging van Zwolle, ze staan de hele wedstrijd tot nu toe dus al 12 minuten in een zoneverdediging. Dat haalt Den Bosch helemaal uit het ritme en ik moet zeggen dat doet Zwolle goed. Ze hebben drie competitiewedstrijden gespeeld, Zwolle tegen Den Bosch, alle drie verloren. Maar in die wedstrijden werd ook wel duidelijk dat Den Bosch heel veel moeite heeft met het spelen tegen een zoneverdediging. En dat is deze wedstrijd precies hetzelfde. En daar krijg je bij dat je op neutraal terrein speelt. Niemand speelt hier ooit van deze teams. Dus de drie punters ja, die uh, het remedie zijn tegen zo'n zoneverdediging, ja, die weten Vallen niet bij Den Bosch. Ze schieten 1 op 7 in dat eerste kwart. En uh, ja, dat geeft aan dat Zwolle goed in de wedstrijd zit daarmee. Verdedigend dan. Aanvallend. Uh, well, uh, hetzelfde verhaal voor Zwolle. Den Bosch verdedigt man to man. Daar heeft Zwolle dan op haar beurt moeite mee. En als je dat allemaal tegen elkaar wegstrept, Zo uh, verdedigend. Want daar heb ik het vooral over. Al bij ene zonder verdediging, Andere man to man. Dan kom je op een aardig gelijkwaardige wedstrijd. Nu zelfs 19-19. Omdat Zek Novak 1 vrijworp raak gooit. De tweede. Ja, nou dat zal ik maar niet vertellen. Die halen maar net de ring. Het is uh, aardig hier in uh, de Sportcentrum in Almere voor 2000 man die bekerfinale tussen Zwolle en Den Bosch. In de stand 19-19. gaan we weer naar Tim Steens. Amsterdam-Rotterdam. Want er gebeurt ook van alles team. <laughs> ja, het is een geweldige wedstrijd moet ik zeggen. Veel doelkansen. Veel, veel en uh, zojuist weer een doelpunt voor Rotterdam. En daarmee is de stand op 2-2 geworden. Het was een voorzet van Jeroen Hetsberger van de rechterkant. En een intikkertje van Paul Melkert. Ja, en Dirk van Essen de keeper van Amsterdam zag die bal niet helemaal. Maar ging wel door zijn leggers heen. Heel zachtjes tegen de achterplank. En zo is het... Uh, 2-2, ik moet zeggen, in een aantrekkelijke wedstrijd waarbij het eerste gedeelte voor Amsterdam was. Ze terecht ook op 2-0 voorkwamen, maar toen zette Rotterdam een tandje bij. En uh, ja, die stand is nu 2-2 uh, met nog 7 minuten tot de rust. Gaan we schaatsen, Sebastian Timmerman. Uh, team Pursuit, vijfde gouden medaille, mogelijk vrouwen achtervolging. Uh, ik ben maar een leek, maar moet kunnen toch? <laughs> Ja, zeker. Moet zeker kunnen. Als ik kijk vooral ook naar de tijden die nu gereden zijn in de eerste drie ritten van de vier. Laatste rit met Nederland is aanstaande. Dan moet dat zeker kunnen, want Polen wint zojuist van Duitsland en rijdt en passant de snelste tijd. 3 0 4, 90 voor de Poolse vrouwen die we huilend zagen van geluk in Vancouver bij de Olympische Spelen. Want tot ieders verbazing eindigde Polen toen op de derde plaats. Het is echt een onderdeel dat bijvoorbeeld straks ook volgend seizoen in dezezelfde hal in Sochi, de Adler Arena, Polen weer een medaille moet opleveren in het Nou, De WK-medaille heeft Polen in ieder geval weer binnen voor het tweede jaar op rij. De kleur is alleen nog niet bekend. Polen dus aan de leiding met de laatste rit aanstaande. Ik kijk naar Marit Leenstra, ik kijk naar Diana Valkenburg en ik kijk naar Irene Wust en dus is inderdaad de opstelling ongewijzigd gebleven wat betreft Nederland tegen Blondet, Nesbit en Schussler namens Canada betekent dat dat daar, als we dat vergelijken met de laatste wedstrijd in Heerenveen een wijziging is toegepast Kelly Christ is vervangen door Ivany Blondet. Dat is een een vrouw die goed is op de langere afstanden. Vooral de 5 kilometer als specialiteit heeft. De ploegenachtervolging werd gisteren door Paulien van Deutekom. Voor het eerst mee met ons, met NOS als analisten samengevat. Als een onderdeel waar je een goede 1500 meter moet kunnen rijden. En uh, een aardige 3 kilometer. Nou, als je dat allemaal in één zin zegt. Eigenlijk gewoon een goede 1500 en een goede 3. Kom je natuurlijk automatisch uit bij Irene Wusten, Winnaar al van het goud op de 1500 meter en op de 3 kilometer. Ze voegde daar gisteren twee zilveren medailles. Is aan toe op de 1000 meter en de 5 kilometer. Irene Wust zal de dame zijn die deze ploeg op sleeptouw moet nemen. En dan hebben Diana Valkenburg en Marit Leenstra maar te volgen. Ze staan bij de start. Wust aan de binnenkant van de startlijn. Dat is de finishlijn normaal gesproken van de 1000 meter. Valkenburg rechts naast haar. En dan zie je al meteen dat Wust zo snel van start gaat, zoveel klasse heeft. Maar dat is tegelijkertijd ook het gevaar dat Valkenburg gewoon direct naar de start. door die enorme acceleratie van Irene Wust op een aantal meter wordt verreden. Nou, nu heeft Valkenburg dat gaatje dichtgereden. Dat doet ze dan weer zo snel dat ze even met de hand naar de billen moet... van Marit Leenstra om niet tegen Marit Leenstra op te rijden. En nu heeft Nederland dan het juiste treintje geformeerd... naar de eerste ronde. Wüst op kop, Leenstra in tweede positie... en Valkenburg op de derde plaats. En na één ronde is het verschil met de Poolse vrouwen... al één seconde in het voordeel van de Nederlandse ploeg. Tegen Canada dus, altijd gevaarlijk. Canada moesten in Vancouver Olympisch kampioen worden... maar dat werden ze niet... Doordat ze zich lieten verrassen in de halve finale. Canada vorig jaar tweede op het WK achter Nederland. Onder leiding van Christine Nesbit nu. Nou, dat is een vrouw die kan natuurlijk ook fantastische, fantastische goede 1500 meters rijden. Nederland komt door met Marit Leenstra aan kop. En Nederland is 1,4 seconden afgerond naar boven. Sneller dan de Poolse vrouwen waren. En is ook sneller dan Canada. Het is een ploegenachtervolging. Eigenlijk meer een ploegen tijdrit. Want het gaat natuurlijk om de tijd vooral die je rijdt. Nederland nog altijd sneller dan de Poolse vrouwen. Canada komt wel ietsje terug. Als bij Nederland Marit Leenstra van de kop afgaat. Zes ronden is deze ploegenachtervolging lang. En Nederland heeft bijna drie ronden erop zitten. We zitten dus op de helft. En Nederland komt door nu onder aanvoering van Diana Valkenburg. En ruim twee ...sneller dan Polen, maar Canada is op komst. Canada begint het verschil met Nederland nu serieus goed te maken. Dadelijk werk aan de winkel voor Irene Wüst in de slotfase. Valkenburg is nu degene die het tempo leidt bij Nederland. Het verschil met Canada is nog maar een dikke drie tiende van een seconde. Valkenburg van de kop af en dan moet nu Irene Wüst het gaan afmaken... ...in de laatste twee ronden. En hebben Diana Valkenburg en Marit Leenstra maar te volgen. Twee ronden nog te gaan voor Nederland. Wüst heeft zich op kop gezet. Lange slagen Leenstra. Leenstra schaatst precies daarachteraan Dezelfde slagen als Irene Wüst. Maar Diana Valkenburg schaatst op het rechte eind toch in een uh, ander ritme. Gaat anders heen en weer. Dat overkomt Leenstra nu ook. De Canadezen hebben echt een treintje. Nederland ligt voor. Loopt uit weer op Canada. Zet Irene Wüst op kop. En dan gaat het allemaal goed komen. Het verschil is weer een seconde. Maar Leenstra en Valkenburg moeten wel mee. Ingaan, laatste ronde. Vorig jaar werd Nederland wereldkampioen. En het verschil met Canada wordt alleen maar groter. De Canadese vrouwen krijgen het moeilijker en moeilijker. Nederland moet gewoon op de been blijven. Valkenburg en Leenstra en Wust moeten op de been blijven. Dan gaat Nederland voor de derde keer in de historie wereldkampioen worden. En voor het tweede jaar op rij, want ze zijn veel sneller dan Polen. Canada rijdt ook op ruime, ruime achterstand. Doe rustig aan, Diana Valkenburg, die de nu langzaam af moet in de laatste ronde. Achter Leenstra en Wust vandaan. Ga geen gekke dingen meer doen en dan is de wereldtitel binnen. Hier komen Wust, Leenstra en Valkenburg. Zij zijn opnieuw wereldkampioen geworden... En Canada is zeker helemaal geen bedreiging meer. Want in de laatste bocht gaat volgens mij Christine Nesbitt onderuit. En dat is nog exemplarisch ook voor de stand van zaken in het Canadese schaatsen. Want dit was een zeer, zeer teleurstellend WK-afstanden voor de Canadese ploeg. Niet voor Nederland, want Nederland pakt de vijfde gouden medaille. Dat is een paar keer eerder gebeurd in de geschiedenis. Nog nooit zes gouden medailles. Wellicht komt er dat dadelijk wel aan als de heren ook winnen. En daar gaat toch iedereen vanuit Nederland voor de tweede keer op rij en de derde keer totaal wereldkampioen op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Dankzij Wüst, Leenstra en Valkenburg. Polen wordt tweede en Korea wordt derde. En dat dus allemaal door de valpartij van inderdaad Christine Nesbit in de laatste bocht bij Canada. Nederland, Polen, Korea het podium op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Bustus, dus haar derde gouden medaille en twee keer zilver, zij ze de grote vrouw. Op dit kampioenschap komen we ongetwijfeld later over te spreken. We gaan eerst weer eens even fietsen. wielrennen heet dat met een mooi woord. Gio Lipperts, de drie lagen op kop. Maar er gaan ook grote mannen naar huis, hè? Ja, en ik kijk nu naar een renner die... oh kijk eens aan, niet zomaar een renner. Ja, zwart pak, dan zie je die Belgische kampioenstruin niet. Tom Bonen is gevallen. Tom Bonen op 66 kilometer van de streep in de aanloop naar de Kemmelberg. Natuurlijk, dan wordt het altijd nerveus. En dit ziet er gewoon niet goed uit. Want je ziet hem grijpen naar zijn rechter bovenbeen. En dat denk ik, het zal toch niet gebeuren een week voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, dan wordt dat been wordt door een aantal omstanders... waarschijnlijk mensen die ervoor doorgeleerd hebben... wordt dat nu eventjes vastgeplaatst en even gekeken van of er iets gebroken is. Misschien ook wel wat mindere schade. Even kijken wat daar gebeurt. Bonen die daar over het stoepje... ...ja, je ziet, je ziet hem niet vallen in de herhaling. Je ziet wel een ploeggenoot die hem daar net kan ontwijken. En dan ligt hij daar op een fietspad... ...net met een vervelend opstaand randje. Tom Bonen dus in elk geval hier uit uitkoersen. Daar kunnen we wel van uitgaan. Hij staat inmiddels wel weer op zijn benen. Dat dan wel. En dan ben ik toch benieuwd wat hij gaat doen, Tom Bonen. Ik kan me niet... Voorstellen dat hij de koers gaat vervolgen terwijl hij nu toch dat stuur van de fiets vastpakt. En zich nog weer eens een keer voorover buigt. Ploegleiding erbij. En ik zou het niet doen hoor, een week voor de Ronde van Vlaanderen. Ik zou er alles op zetten om in elk geval fit aan die Ronde van Vlaanderen te gaan beginnen. Maar dit zou wel eens een, heel, ja, een hele streep door zijn plannen kunnen zetten voor de Ronde van Vlaanderen. Nee, dan is Fabian Cancellara verstandiger geweest. Die is afgestapt bij de bevoorrading net na de klim die we hebben gehad op de Banenberg, net voordat de eerste keer de beklimming op de Kemmelberg zou worden aangevangen. En nu zie ik Bonen weer op de fiets zitten. Het draait in ieder geval wel weer. Dan kun je waarschijnlijk met zekerheid zeggen dat hij uh, niets gebroken heeft. En inmiddels zien we ook de drie koplopers op de Kemmelberg, op de kasseien van de Kemmelberg, waar Juan Antonio Flecha wegrijdt bij de rest. Maar het gat is niet groot hoor. Dit is de eerste passage op de Kemmelberg. Niet de beslissende. De belangrijkste. De eerste passage die komt straks als ze 189,5 kilometer gereden zouden hebben. Als ze die 45 kilometer vanaf de start ook hadden gedaan. Dus trek daar maar 45 kilometer vanaf. Zo'n 140 kilometer koers. Daar moet het allemaal gaan gebeuren straks bij de tweede passage van de Kemmelberg. De voorsprong loopt wel terug. 1 minuut en 17 seconden voor Juan Antonio Flecha. Op het achtervolgende peloton. En daarachter, achter Flecha, ja, ik denk een seconde of vijf. Daar rijden Basayev en Ladanyu op de kasseien van de Kemmel. Ik vertel u dat de ruststand bij het hockey Amsterdam-Rotterdam 2 tegen 2 is. En dan gaan wij naar. Radio 1. Het NOS Journaal. Want het is één minuut over alle vier de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser. In Den Haag is gisteren een scheidsrechter mishandeld... door ouders van voetballende kinderen. De man floot een wedstrijd tussen de E-elftallen... van de clubs HMC en Laakkwartier... toen een van de spelletjes werd geschopt en diens vader het veld opkwam. Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk. De scheidsrechter zegt dat hij door meerdere ouders is vastgepakt... en is mishandeld. Maar sommige omstanders zeggen dat de scheidsrechter de eerste klap uitdeelde. De leider van de Syrische oppositiecoalitie, Katip is afgetreden. In een verklaring op Facebook schrijft hij dat hij de gevestigde orde verruilt... voor een vrije positie om de Syrische opstand beter te kunnen steunen. Katip zegt dat hij zijn beslissing heeft genomen... na overleg met de Europese Unie over wapenleveranties aan de opstandelingen. Daar werden geen besluiten over genomen.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 ANWB Verkeersinformatie. er staat een file op de A4 richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 2 kilometer file. En in Gelderland op de A325 Arnhem-Nijmegen... in beide richtingen bij het plaatsje Lent. 2 kilometer door werkzaamheden. Drie minuten over half vier bent weer terug bij de langste lijn. We gaan weer eens eventjes naar de basketbalbekerfinale. Leon Kester, want nee, sorry, we gaan ballen. Ik doe het fout, hoor. Leeuwersland steeds hele andere sportlaars, Het Gaat niet om de beker, maar om de landstitel. Nou, het zijn wel lange mannen, dat kan ik je in ieder geval nog nageven. Het gaat inderdaad om de landstitel. Wedstrijd 4 in de Best of 5 serie. En Lycurgus staat met 2-1 voor en kan hem dus vandaag in eigen hal in Groningen landskampioen worden. Dan zullen ze moeten winnen van Landsteden uit Zwolle. En Landsteden is er natuurlijk op gebrand om dat niet te laten gebeuren. Gisteren lieten ze zich verrassen. Ze wonnen de eerste set ontzettend makkelijk met 25-15. Maar gingen daarna tegen het vechten en het werk. Volleybal van Licurgus. toch Delft. Het onderspit. Nu dus vandaag moet het beter en dat moet onder meer beter met twee nieuwe basisspelers. Willem Maarten-Heijns is in de ploeg gekomen voor de ervaren Jelle Hilarius, die het gisteren liet afweten. En ook Jorn Huiskamp blijft aan de kant, nog zo'n ervaren man. En in zijn plaats speelt de talent Tijmen Lader. Die moeten het doen. Voorlopig lukt het nog niet helemaal. Want het is Liek dat een voorsprong heeft genomen in de eerste set 5-2. Gaan we ook landsteden, zwollen en de bos. Nu wel basketballen Leo Kersten. Ja, ik vind het toch wel knap van Zwolle, twee van die finales. En ook in deze wedstrijd bij de, de basketbalfinale... nog één minuutje tot aan de rust doet dat Zwolle het gewoon goed. 28-30 nu in het voordeel van de Bosch. Maar dat was al even geleden dat de Bosch voor had gestaan. Dat was aan het begin van het tweede kwart. Ze hebben gewoon ontzettend veel problemen met die zoneverdediging... die Landsteden op het veld zetten. En je ziet het in het Nederlands basketbal niet vaak... dat een ploeg 40 minuten zone gaat verdedigen. Meestal is het ook een soort teken van zwakte. Althans, zo wordt het gezien. Want je kan je tegenstander niet één tegen één afstoppen. Maar wat maakt het uit dat je zo de wedstrijd kan winnen. Wie maalt daarom? Ik zou het niet doen als ik Zwolle was, hoor. in ieder geval. Ze dus we moeten wel oppassen nu in die laatste seconden, want Den Bos is in de aanval. Die vinden de vrije man wel, maar die staat drie minuten geparkeerd onder die braaske. Drie seconden. 28-30 in het voordeel van Den Bos. dat in de aanval de bal te laag, in een te laag tempo rondpaast om die zone van Zwolle echt uh, ja, te onderbreken. Ze maken natuurlijk wel 30 punten, maar uh, ja, het gaat allemaal net iets te traag, net iets te langzaam. En dat zal ook het huiswerk zijn dat de coach, de Oostenrijkse coach Raoul Corner, aan zijn spelers meegeeft uh, in de rust... Die bijna zover is. Nu een aanval van Zwolle. Die misgaat. Andre Jong assist op Will Carter. Die dunkt de bal af. Ja, uit de in transition, zoals dat zo mooi heet in het Engels. De Bos pakt die rebound. Is dus in één keer weg naar de andere kant. En die zonder verdediging van Zwolle. staat dan gewoon nog niet uh, op zijn grondvesten. En dan zijn dat makkelijke baskets. Dat is denk ik de eerste in de hele eerste helft die De Bos zo scoort. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. 28, 32, nog 20 seconden. Kan Zwolle dat gat verkleinen? Zonder van. Onder de basket Lange man tegen Carter. Lange man voor De Bos. Die balkets op de achterkant. Van het bord, Den Bos heeft een rebound. Dan kan er zomaar een gaatje ontstaan. De Wright heeft de bal nu. Nog 5 seconden, 4 seconden tot aan de rust. Hij moet iets gaan doen. Dat doet hij ook. Hij gaat naar de buitenkant. Er staat Bousje voor een driepunter. Die gaat er niet in. De rebound was voor Wright. Maar die gaat er ook niet in. En dan hebben we hier een lage score. Een zeer verdedigende bekerfinale tussen Zwolle en Den Bos. En de stand 28-32 in het voordeel van Den Bos. Because I know that I can van Andy Burroughs. En als u denkt, wie was het ook weer? Stel ik mijn papietje hoor. Hij was de drummer van Razorlight. Dan zult u wel denken, ja gelukkig, dan weet ik dat ook weer. We gaan het hebben over de WK. 500 meter afstanden en de wereldkampioensprint. Weet u wel, ze 500 en 1000 rijden. Dat was Michel Mulder eerder dit seizoen. Maar nu, hij reed de eerste 500 meter. Deed een ultieme poging. Kwam met een snelle tweede race nog dicht bij het podium. Maar hij eindigde uiteindelijk als vierde. Michel Mulder werd dus genekt door die eerste race. Ja, goed, de eerste ging het niet eens heel verkeerd. Alleen als je terugkijkt, heb ik daar een de opening gewoon te veel laten liggen. Ja, hoe kan het verschil dan? Want het is best een groot verschil. Eerste en tweede, hoe kan dat? Ja, die laatste. Dan is het toch, nou uh, ja, laatste van het seizoen. Alles eruit. En ik was supergoed van de lijn af. En ik denk nou, ik had vorig jaar nog in mijn gedachten wat de tweede race ook mijn beste was. En ik denk nou, joh, je staat nu zesde. Ik zei tegen Geera, ik wat het wordt kamikaze. Het wordt alles of niks. En uh, ja, misschien moet ik toch op zo'n manier ook bij de eerste bij de, aan de start staan. Maar... Ja, goed. Ik heb niet echt iets laten liggen voor mijn gevoel. Alleen ja, het was gewoon niet hard genoeg. Rij je die tweede dan meer op adrenaline? Ja, zeker weten. Dan, uh, ja, wat ik zeg, dan is het kamikaze. Ik ga op die laatste bocht af. Ik denk, of ik ga onderuit die kussens in of ik ga uh, goed onderdoor en ik rijd goede tijd. En, ja, dat tweede is het geval. Maar ja, wel je vierde. is gewoon, uh, is gewoon niks. Ja, nou lijkt dit WK op de vorige als in dat de tweede race beter was dan de eerste. Maar ook dat dat een binnenbocht was, die tweede die zo goed ging. Is dat, ligt dat je ook veel beter? Ja, weet je, dan kan ik jagen. En nu ook, de eerste, eerste hele 100 meter, dan, dan heb ik zo'n drang om, om voor hem te zitten. En om, om die eerste bocht hard door te rijden, dat ik achter hem kan op de kruising. Dat is echt mijn manier van rijden. Alleen, als ik wereldkampioen word, moet ik die eerste ook goed kunnen rijden. En, uh, dus ik moet ook kritisch zijn, en dat is gewoon niet goed genoeg. Ja, nou ben je wereldkampioen, ben je nou ook zo goed dat je zegt, ja vierde, dat is helemaal niks? Nou ja, ik zei tegen Gero dat ik dan vierde of tiende worden Dus ik moet gewoon hard rijden. En uh, dat maakt niet uit, vierde of tiende Ik moet gewoon op het podium rijden en dan moet ik een superrace rijden. En... Ja, die superrace die was er, maar het was gewoon net niet genoeg. En uh, ja, dat, dat baal ik van. Dat is een stekker, hè? Ja, tuurlijk. Ja, het is toch zonde. Ja, ik, ik heb nu... Uh, voor, dit was mijn derde WK. Het is niet dat het slecht gaat, maar het is gewoon... Uh, de eerste keer geen medaille. Ja, dat zei ik net tegen Gera Ik zei verdorie, het is de eerste keer dat ik geen medaille haal. Maar ah, ja, weet je, het is niet anders. Het is... Uh, ik heb alles gegeven ik, ik heb... Ja, er zat er gewoon niet meer in vandaag. En dat is jammer dat het uh, niet genoeg is voor het podium. Niet genoeg voor het podium. Hij werd dus vierde. Wel genoeg voor het podium was Jan Smeekers. Maar die ging dus als grote favoriet. Stond eerste, eindigde uiteindelijk als derde. En ook de nummer vijf kwam uit Nederland. De broer van Michel, Ronald Mulder, werd vijfde. Hij praat daarover met Jeroen Stekelenburg. Tja, vijfde. Frustrerend? Ja, eigenlijk wel. Ik heb, ja, ik heb niet de perfecte race gereden. En, uh, dat was het doel, vooral voor de tweede. Ik stond vierde naar de eerste. Ik denk, ja nu is alles of niks om aan uh, het podium te geraken. Maar... Ja, dan maakte ik een foutje in de opening en, euh, nou ja, tegen Kato en dan weet je dat je achter komt te staan. Ja, dan heb je op die kruising ook niks meer aan hem. Nee, precies. En ik hou van jagen. Je, je ziet hem wel, maar hij is net even te ver voor je. En, euh, ja, dat was gewoon jammer. En, dan verlies je eigenlijk al de rit. Ik moet zeggen, de rest van het rondje ging eigenlijk nog wel goed, maar ja, dan, dan loop je al achter. Hè. En dan, euh, ja, in het wereld van de sprinten zit het gewoon te dicht op elkaar om, euh, en dan kun je die fouten niet maken. Dat is een scenario dat je van tevoren doorneemt. Dat Kato snel is en dat je erachteraan wil. Kan dat ook juist de reden zijn dat het aan het begin net een beetje misgaat? Nou, ja, ja, Uiteindelijk is het altijd je eigen race rijden. En, uh, ik hou inderdaad van jagen. Dus dan is het jammer eigenlijk dat je tegen een hele snelle opener moet. Maar ja, uh, ja dan, als je voor in, dit, uh, in het schema staat bij de snelste. Dan weet je ook dat je bij snelle openers hebt. En ik rij zelf ook gewoon snelle openingen nu. dus Dan is het gewoon zaak om erbij te blijven. En dat, dat lukte dus niet. En uh, ja, dan raak je wel een beetje achter de feiten aan te lopen. Ben je cool gebleven? Nou ja, de rest van de rit wel goed was. Alleen ja, die fout moet je gewoon niet maken. Nou heb je nog nooit een WK-medaille gehaald. Wordt dat frustrerend? Um, wel vaak dichtbij namelijk. Ja klopt, ik heb nu drie WK's gereden. Een vierde, een zesde en een vijfde plek. Um, ah, het zijn er ook nog maar drie geweest, dus uh, ik hoop dan in de toekomst uh, daar uh, te gaan oogsten dan. Ronald Mulder, vijfde dus op die WK achter die twee landgenoten. We gaan weer volleyballen. Lee Keurgers lag een streepje voor tegen Landstede, Lars Geert. En heeft dat streepje weer in moeten leveren. Het is Landstede dat een klein voordeel heeft in de eerste set. Dat voordeel is twee punten, 15-13. ...is het nu in die eerste set. Het is vooral een duel van de buitenaanvallers aan het worden. Heinz eh, noemde ik al, Lanen noemde ik al aan de kant van Zwolle. Die maken inderdaad het verschil. Die zorgen ervoor dat Landstede steeds een paar puntjes voor op Likurgus blijft. Maar ook aan Lykurgus kant hebben ze goede buitenaanvallers. Onder andere Wiens en Felicissimo. Hele krachtige jongens met veel sprongkracht ook. Alleen niet al te accuraat moet ik af en toe zeggen. Te veel op de man, te weinig de goede plekken zoeken. En dat eh, de goede Lege plekken zoeken op het veld. En dat kost ze toch iedere keer punten. Een service duel is het nog niet. Dat was het gisteren wel. Vooral in de eerste set. Dat er door de landsteden ontzettend veel druk op de paaslijn van uh, op de verdedigers van die Kurgers gezet. En dat kunnen ze vandaag niet voor elkaar krijgen. Het is niet hard. Het is wel geplaatst. Maar het werkt nog niet heel, heel erg. Geen groot verschil dus. 16-14. Dat kan in de volleybal zomaar omgezet worden. Gaan we weer fietsen, Gio Lippens, het wielrennen. Want Tom Bonen viel, maar kroop wel weer op de fiets. Hij kroop op de fiets, reed de Kemmelberg op. En halverwege de Kemmelberg stuurde hij zijn fiets aan de kant. En stapte die uit. Hij klaagt over pijn aan de knie vooral. En pijn aan het been. En dat belooft niet veel goed. Een week voor de Ronde van Vlaanderen. Waar iedereen zich toch min of meer verheugd heeft op het duel tussen Cancellara en Tom Bonen. Vorig jaar die zware val van Cancelara in de Ronde van Vlaanderen. Viervoudige sleutel. Beenbreuk. En nu dus Tom Bonen een week voor de Ronde van Vlaanderen. Hard gevallen op zijn knie. En we zagen uiteindelijk ook hoe dat allemaal gebeurde. Hij reed zo'n beetje midden in het achtervolgende pelotonnetje. En je zag hem op een gegeven moment die stoeprand raken waar dat fietspadje langs liep. En daar maakte hij toch een behoorlijke smak. En hij is dus uit koers. We hebben nog steeds drie koplopers, maar de voorsprong wordt steeds kleiner. Juan Antonio Flecha, Azan Basayev en Mathieu Ladagnou. Ze hebben het geprobeerd. Ze hebben met de krachten gesmeten. Maar inmiddels hebben ze nog maar 17 seconden voorsprong op één achtervolger. Een man die we kennen van een aantal jaren geleden. Toen hij toch ook wel erg sterk was in dit soort koersen. Toen hij ooit een fantastische etappe won in de Tour de France. In de Elsass Heinrich Hausler. Hij is er weer een beetje. Maar ja, dit zijn wel zinloze pogingen. Want hij rijdt weg uit een eerste pelotonnetje. Een man of tien daarachter zo te zien. En daar zit dan zeker Peter Sagan bij. Want we zien daar drie man ...van die kennendeel ploeg erbij zitten. Zij krijgen aansluiting bij Housselijk. En zo meteen is het afgelopen met die drie koplopers. Dan krijgen we een samensmelting aan de voorkant. He has in the red feet, So Roosie, Joan Arm Trading. We gaan zo naar Tim Steens. Maar eerst krijgt u van mij de ruststanden in de andere wedstrijden. Oranje Zwart Pinocquet 1-0. Bloemendaal Voordaan 1-0. SISC Haag GC 1-0. Den Bos Kampong 1-3, Schaarweiden Laren 0-1. En Tim Steens kijkt bij amsterdam rotterdam Ruststand 2-2, Tim. Ja, en het is inmiddels 3-2 geworden voor Rotterdam. Ja, en dat na die 2-0 voorsprong van Amsterdam. Want in de eerste helft was de eerste 20 minuten alles wat Amsterdam deed goed. En er was ook duidelijk veldoverwicht. En ze namen ook terecht die 2-0 voorsprong. Dankzij die doelpunten van Jan-Willem Buysand en Valentin Verga. Maar daarna zette Rotterdam een tandje bij. Mark Nols, de verdediger van Rotterdam. Die ging een beetje voor zijn laatste lijn spelen. En het is een van de beste spelers die op het Nederlandse veld rondloopt. Die Mark Nols, die Australië. En toen werd het 2-1 door Simon Tjaal. 2-2 door Paul Melkert. En zojuist werd het 3-2 door diezelfde Mark Knowles. Want hij schakelde zich, ik zei het al, die schakelde zich een beetje in uh, voor de laatste lijn. Hij kwam op de kop van de cirkel, vrij, goed uh, vrijgespeeld door uh, Johan Hertzberger. En vanaf de kop van de cirkel liet hij direct van Essen kansloos met een strak kortschot. En uh, dat betekende 3-2 voor Rotterdam. En ik moet zeggen, Amsterdam is het een beetje kwijt na die eerste 20 minuten. Op dit moment zijn ze wel in de aanval, via Valentin Verga. De bal wordt onderschept, weer teruggebracht door Roque Oliva. Een van de twee Spaanse internationals van Amsterdam. De bal gaat nu in de cirkel, maar daar is weer Mark. Die voor opruiming zorgt. Nee, Amsterdam krijgt het moeilijk. En uh, Rotterdam leidt, moet ik zeggen, terecht uh, na acht minuten in de tweede helft met 3-2. Volleybal, Liekeurgis, Landstede, Lars Geers. Is er al een enige beslissing in de eerste set? Nou, we naderen wel die beslissing in de eerste set. Het is 23-21 in het voordeel van Landstede uit Zwolle. Die wonnen gisteren ook de eerste set. Toen deden ze dat heel overtuigend, 25-15. En gingen ze vervolgens het schip in. Nu dus een stuk moeizamer, 23-21. Terwijl coach Ronald Soosma van Liekeurgis om een time-out vraagt. Hij wil zijn team nog even aan de kant hebben, want hij ziet het gevaar. Landstede heeft nog maar twee. 2 punten nodig om die eerste set binnen te halen. Gisteren liet hij het lopen en zei hij van ja. We weten het, ze komen ontzettend sterk uit de startblokken. Ik heb dat maar laten gaan. Ik dacht, wij komen gewoon wat later op gang. Nu ziet hij dat zijn team wel degelijk op gang is. Maar dat ze niet voorbij die twee punten van landsteden komen. Dat ligt onder andere aan het feit dat die buitelaanvallers het een beetje laten afweten. Dat is ook, en dat moet ik echt zeggen, de kennis en de kunde van landsteden. Ze hebben de aanval van die kurkers goed bekeken. Ze weten waar het gevaar schuilt En hebben nu ook hun blok ook zo gepositioneerd dat er grote aanvallers, Wiens... En... Felicissimo. Minimaal tegenover twee man komen te staan. Dat was gisteren wel eens anders. De servers van Tijmen Lane. Kunnen ze het meteen afmaken? Nee, dat kunnen ze niet. Want Wiens weet dit keer het gaatje tussen het blok van Landsteden wel te vinden. En zorgt dat het verschil een puntje kleiner wordt. 23-22. Ronald Rademaker, de spelverdediger aan de kant van Landsteden, heeft veel gekozen voor zijn twee buitenspelers: voor Lane en voor Heijn. Heeft het midden met rust gelaten. Gisteren erg succesvol met Van Lente. Maar vandaag niet slecht. De stop trouwens. Nu aan de kant van Landsteden kan de bal. Alleen rustig over het net kan Liekeurgis de stand wellicht gelijk trekken. Als Felicity een goede bal speelt. En die doet dat uitstekend hoor. Die wijst op naar zijn koppie. Die zegt ja ja, ik denk wel na, ik kijk wel. Want wat deed hij? Hij zag een groot, groot blok voor zich. Zocht een elleboogje op van de tegenstander. En via dat elleboogje ging die bal uit. En zo het 23-23 stand weer gelijk. Gisteren in set 3 gingen ze tot een 34-32. Dat kan een lange, lange wedstrijd worden hier in Groningen. Gaan weer basketballen. Leon Kerstens, Zwolle, Den Bos. Het is eigenlijk de hele wedstrijd gelijkwaardig. Maar opeens ja, heeft Den Bos een kleine voorsprong net genomen. 28-37 door een driepunter van Kees Akenboom. Het was 28-26 net voor rust en dan realiseer je dat Zwolle toch al even geen punten meer heeft gemaakt. Ja, net Nicky Hulsenbos maakte punt 29 en 30. Dan zou je zeggen dat Bos heeft een antwoord gevonden op die zoneverdediging. Ja, die drie punten van Kees Agenboom helpt. En daarvoor was het onder het bord ook al de lange man Will Carter. Ja, het tempo moet omhoog bij Den Bos. dat uh, is nog niet helemaal duidelijk. Maar we spelen ook nog maar kort, maar nu verliest Zwolle weer de bal. Een man rennen achter de bal aan en de scheidsrechter zegt dat de speler van Den Bos, Carter in dit geval, daarbij een fout maakte. Het is wel al bijna het derde balverlies in die twee minuten die we gespeeld hebben in het derde kwart. Den bos zit verdedigen, verdedigend fel bovenop, mag je dan zeggen. Tuurlijk is de wedstrijd niet beslist, want we zijn net bezig in het tweede kwart. 30-37, 30 voor Zwolle en 37 voor Den Bos. Liekeurgers-Landstede, Lars Geerts. Ja, als je uh, gelijk staat, dan moet je natuurlijk geen fouten maken. En als je spelverdeler bent van Lee dan kun je je op dit moment helemaal niet veroorloven. Patacinski, prachtige naam. Patashinsky, die uh, serveerde de bal uit en dus is het setpoint voor Landstede. Die zien we op de servicelijn. Held. Held, dat is een bekende naam in het volleybal en dat wordt ook een held voor Landstede in deze eerste set. Want hij slaat een ace en daarmee haalt Landstede deze eerste set binnen 25-23. Held dus, het neefje van Henk-Jan Held, Italiaan tegenwoordig, maar vroeger Nederlander en natuurlijk lid van de Olympische Gouden Vloeg van 96. Stijn Held, die sloeg de ace, hij haalt de set binnen voor zijn team uit Zwolle. Tim Stengs bij het hockey, want het gaat overal maar door. Ik zag dat Amsterdam het een beetje kwijt was Tim. Ja, maar ze doen niets terug. Tom, het is 3-3 geworden. Het was uh, Billy Bakker die na een fantastische paas van Klaas Vermeulen helemaal diagonaal over het veld... hij nam de bal aan op de kop van de cirkel en met een strakschot passeerde hij Pirmenblaak en zo is het 3-3 geworden. En dat was net in de fase dat Rotterdam met 10 man moest spelen. Want Willem Herzberger heeft een gele kaart gekregen na een overtreding op Rock Oliva. Die zit dus langs de kant en van die situatie profiteerde Amsterdam dus door de 3-3 te scoren. En het is nog lang niet afgelopen hier. Gent Weverum is ook nog lang niet afgelopen, ook al is het... wat korter dan anders, Gio. Ja, die 45 kilometer hebben ze cadeau gekregen, maar daarna hebben de renners er in elk geval een mooie koers van gemaakt. We hebben veel aanvallen gezien, veel strijd gezien, veel sensatie natuurlijk ook. Die valpartij van Tom Bonen uit koers. We weten dat Cancellara heeft opgegeven. Dat heeft alles te maken met de Ronde van Vlaanderen. En inmiddels zijn de drie koplopers die we hadden, Juan Antonio Fletcher, Assam Basayev en Mathieu Ladanjou, zijn ingelopen door een achtervolgende groep. Aardige namen daarbij, Stijn van den Berg bij Bernard Izel, Boerut Bozic, Maciej Botnar, Peter Sagan. Let op hem, hij de grote favoriet natuurlijk nu in deze wedstrijd. Amador, de Zuid-Amerikaan die in dienst rijdt van Movistar. Dan Greg van Avermaat, Heinrich Hausler die ertussen zwom. Jens de Busker en dan hebben we nog Jaroslav Popovic. Dat zijn de mannen die nu aan de leiding rijden in deze wedstrijd. En inmiddels alweer 1 minuut en 5 seconden voorsprong hebben op het achtervolgende peloton. Met daarbij André Greipel met Mark Cavendish. Ook Lars boom daarbij met enkele ploeggenoten. Dat zijn de mannen die voorlopig gevangen zitten daarachter. Want zij lijken er niet meer bij te komen. Zometeen krijgen we de tweede en laatste beklimming van de Kemmelberg. Dan de Montenberg en dan recht op Wevelgemaan. Waar het op een sprint wie weet zal uitdraaien van deze groep. De 500 meters, daar haalden we slechts een bronzen medaille... maar de vrouwenachtervolgingsploeg bracht het aantal gouden medailles voor Nederland... bij de afstande wereldkampioenschap in Sochi op vijf. Buust, Leenstra, Diana, Valkenburg, zij waren duidelijk... heel duidelijk veel sterker dan de rest van het veld. Jeroen Stekelenburg in gesprek met het Gouden Trio. Marit, het is altijd een beetje onherbiedig, maar dit was echt een makkie, toch? Gewoon goed gereden, dikke voorsprong, geen problemen. Ja, zo kun je het zien, maar mijn benen voelen toch wel zwaar. Ik eh, voel het wel... Eh... Het is een zware race, maar ik denk dat we ja, de krachten uh, goed verdeeld hebben. Ging het hoe het moest? Wat zeg je? Ging het hoe het moest? Ja, het ging volgens mij helemaal hoe het moest, ja. Uh, ja. Het laatste uh, heel klein stukje, het, uh, Diana het ook nog een beetje moeilijk had. Maar ja, we hadden zo'n voorsprong dat het uh, niet meer uitmaakte. Had dat te maken met dat begin, Diana, toen je het ook even moeilijk had? Blaas je dan net zelf een beetje te veel op? Nou, ik, het begin ging eigenlijk best wel goed. Ik moest, uh, ik moest mij even terugroepen, ze dus dan ga ik even iets hard weg. Maar ach, we zaten na 200 meter echt goed in de trein en toen kon Irene gas gaan geven. Dus ik denk dat het dat begin, ja, het kan altijd iets moeiter natuurlijk, maar op zich was het prima. Aan het einde, ja, Irene kan zoveel vermogen in één slag leggen. Aan het einde nog aan toe en ik word moe en dan ja, gaat het beste vermogen met je af. Ik probeer niet Irene de slag te blijven, maar die is dan gewoon uh, moeilijk te volgen. Zeg maar. Ik moet dan een slagje extra gaan maken, maar dat is lastig in zo'n trein. Dus uh, ja, op het vermogen van iedereen ging ik een beetje kapot. Ze trok hem zo goed door aan het einde, dat was maar goed ook. Ik dacht, uh, ja, laat ze maar rijden, laat maar een paar meter. Ik had echt geen idee waar we zaten, maar ik dacht gewoon rustig blijven. En zo hard mogelijk naar de finish. En ik heb echt alles gegeven, helemaal kapot. En ik ben echt super blij dat we, dat we zo'n voorsprong hadden en dat we het gewoon gewonnen hebben. Je kent je eigen kracht niet. Ja, ah, jawel hoor, maar uh, ik denk dat we gewoon een heel goede teamprestatie hebben we neergezet. We hebben alle drie heel goed ons ding gedaan en we zijn heel goed bij elkaar gebleven. En... We hebben goed gecommuniceerd daar onderweg. Dus ik denk dat we ja, verdiende en terechte te zijn. En uh, ja, het is toch een mooie, uh, mooie afsluiting van het seizoen zo. Want die vraag kun je stellen aan het begin natuurlijk. Als Diane er net niet even bij hangt, gaat zij dan te langzaam? Of ga jij te snel weg? Nou ja, de, de, ik denk dat, uh, dat we gewoon wel een goede start hadden. En ik denk dat uh, de communicatie gewoon heel erg goed was. En ik heb even ingehouden en toen kreeg ik ook heel duidelijk het zijn van... Ja, nu mag je gaan en... Uh, ja, het is toch lastig. Ik weet dat ik zeg maar niet op 100% moet starten, maar nou, wat is 90%? Dus dat is een beetje aftasten, maar ik denk dat we het zo heel erg goed opgelost hebben. Maar het is dat die winst, de communicatie? Ja, dit seizoen uh, gaat de communicatie een stuk beter en daardoor merk je ja, dat we beter uh, buiken blijven. En dat eigenlijk uh, ja, wat soepeler verloopt allemaal. Laatste vraag, iedereen ben je de tel al kwijt? Nee, volgens mij klopt de prognose helemaal. Alleen uh, was ze uh, zelfs nog beter. Want het is het uh, brons van de vijf is uh, zilver geworden. En verder hebben we gewoon uh, drie keer goud. Drie keer goud, twee keer zilver. Ja, dat is onvoorstelbaar, toch? Ja, zeker, Dat is een, uh, een gouden weekend. En een uh, gouden seizoen. Een gouden seizoen, gouden weekend. Kan nog goud bijkomen volgende uur. Team soort mannen samen met hockey, volleybal, basketbal, fietsen. En 9 augustus 1945. De atoombom op Nagasaki. Ronald Scholte is een van de weinige Nederlanders die de enorme klap overleeft. Die flits. Van zo licht tot dag was het in één keer. Deze week in Holland Dok Radio. De dag dat Fat Man viel. Toen ben ik naar buiten gegaan, kwam de zon weer door. Alles weg. De hele troep was weggeblazen. Vanavond, 9 uur, Holland Dok Radio. De atoombom op Nagasaki. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.